Het Baltus met het NOS Journaal. De gemeente Epe wil dat de opvang voor asielzoekers wordt gesloten. Als de asielzoekers komende zaterdag niet zijn vertrokken... dan legt de Gelderse gemeente het COA een dwangsom op. Volgens Epe was afgesproken dat de opvang morgen zou sluiten... maar opvangorganisatie COA zegt dat dat niet lukt... omdat er nog geen andere plek is voor de bijna 300 asielzoekers. De Hongaarse premier Orbán heeft op de EU-top in Brussel alsnog geweigerd om in te stemmen met een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne. En dat leidt tot grote frustratie bij de andere EU-leiders op de top, zegt correspondent Ardi Stemeding. Het heeft er alles mee te maken dat Orbán bij de vorige EU-top rond de kerst al gewoon heeft toegezegd dat Oekraïne dat geld gaat krijgen, die 90 miljard. Nou, het is totaal ongebruikelijk dat regeringsleiders dan weer terug gaan komen op conclusies die ze eerder samen hebben onderwerp. Tekent. Daar zit nu de frustratie bij de leiders van ja, maar als je gewoon niet meer aan kan op het woord van je collega, ja, dan hebben we toch wel echt een groot probleem. Oekraïne heeft het geld hard nodig om overeind te blijven tegen Rusland. In steeds meer cao's worden afspraken gemaakt over het inwisselen van religieuze feestdagen. Bijna een kwart van de cao's kent nu een regeling dat mensen vrij kunnen krijgen op een andere feestdag dan de traditionele christelijke. Vakbond FNV vindt dat een goede zaak omdat de mensen op de werkvloer steeds diverser zijn en pluriformer. En wij afspraken maken in bedrijven, in wetgeving die voor iedereen geldt. En dan moet je dus ook vanzelfsprekend rekening houden met de diversiteit van die mensen en de wensen die zij daarbij hebben. Volgens werkgeversorganisatie AWVN maakt het bedrijf ook aantrekkelijker voor nieuw personeel. Ambtenaren van Rijkswaterstaat voeren morgen actie bij drie bruggen over het Eemskanaal in Noordoost-Groningen. Ze willen meer loon en zitten daaronder bruggen morgenmiddag en avond onder beurt een kwartier open. In november liepen de coo onderhandelingen voor dit jaar vast. Het weer, vanavond en vannacht wat bewolking. En regen bij 2 tot 5 graden. Morgen ook wat regen, maar ook zon. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 The is waiting and the time slowly fading. Make a call for the slumbering generation. Zeker een actueel nummer Dit van The Call. Tenminste, de titel heet The Call en de band heet Westone. Je hebt dus ooit bedacht om de roep van de stem van de mensen luider te laten horen. Over sociale rechtvaardiging en dat soort zaken, uh, daar gaat het over. Over Westone gesproken, we gaan ze straks uh, tegenkomen. Want uh, ik heb een afspraak met uh, Joost van Beek. Joost van de Beek. Uh, en hij gaat uh, wat vertellen over de nieuwe single van West Ham. Want die hebben ze gewoon ook uh, technologisch uitgebracht. Vox Populi. Dat is allemaal straks in het uh, tweede uur. Uh, tussen uh, zo rond de klok van half negen. Gaan we dat doen. En dan uh, komt hij uh, voorbij. En dan gaat hij wat over vertellen. Deze Joost van Beek. Moet hij wel opletten dat hij uh, bij de les blijft. Want ik krijg af en toe nog een, beetje, een paar appjes van hem. Uh, dat hij, uh, dacht, moet ik nu al. Nee, half negen vriend. Dat is een beetje de reden. Nou, we hebben heel veel, dus we gaan ook gelijk verder. Want dit is een single die collega Roy de Smet al afgelopen maandag heeft laten horen. En eigenlijk al veel eerder. Uh, en dat is gewoon een hele korte single van Arjon. En dat nummer dat heet Straight Line. I've already been I've seen those faces And I know this place And this is not where I want to be Need to be And I've been running up those mountains Felt right back as soon as I got up. Face. And this is not where I want to be, need to be So how do I move my bare feet left? Or how do I turn them right? Is there somebody to show me how to walk a straight line? How to walk a straight line?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 Ja, we wie is die Roy die werkt hier niet hoor, bij deze omroep. Nee, die zit uh, ergens anders. Dus die zit bij de RTV, lokale omroep Volendam en Edam. En die zit altijd maandagavond uh, gezellig altijd uh, tussen 7 en 8 uh, mee te luisteren. En deze draaide die ook. Die denk dat is een goed idee. Die draai ik dan ook maar. Uh, en dat is niet het laatste wat uh, er een beetje uit die streek van Edam, Volendam komt. Nee, straks in het laatste uur. Ta -ta -da -da. De nieuwe PJM Bond. Ja, die ga ik uh, laten horen met een week... Van tevoren mag ik hem al laten horen. P.M. Bonds met What the Hell I'm Supposed to Do. Die ga je vanavond uh, al horen. Hier helemaal aan het eind van dit uh, programma. Dus je moet nog even voor wat zitvlees hebben. Om daar wat voor over te hebben. Um, dat is niet het enige. Want uh, straks gaan we praten met Michiel Tuinder. Hij is van A Mighty Mesh. En wij gaan praten over het album. Wat hij vorige week of afgelopen week heeft uitgebracht. En dat... Daar zit best een verhaal aan vast. En dat geldt eigenlijk ook voor deze single. Want die heeft ze voor haar opa geschreven. De man was... Vergeetachtig. Ik zal hem toch even een beetje terugzetten. Want anders dan gaat het helemaal niet goed. Deze Lara Bakker, want zo heet ze voluit. Dat is degene die erachter zit. Die heeft deze single geschreven omdat haar opa ja, Alzheimer had. En dat is de aanleiding om dit nummer nog een keer te laten horen. Het nummer dat heet Tijd voor Aarde. Tijd om af te dwalen. Het is niet eng, mijn lief. Tijd voor de aarde. Wees niet bang. Jouw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 Het album van Just komt eraan. En dit staat er ook op. Uh, hier werkt hij samen met Diggy Dex. Ja, de Diggy Dex. Uh, en het mooiste moet nog komen. Nou ja, dat, uh, dat verklaart dan hoop. En Lara hoorde je daarvoor met Tijd voor de Aarde. En zij werkt samen. Had ik ook al gezien op Instagram. Met Eline Heemskerk. En Jet Halink. Ja, dat zijn die twee dames die hier ook uh, vorig jaar zijn geweest. Samen met Koos. Dus dat maakt het cirkeltje aardig rond. En het uh, is een heel mooi liedje. Het uh, gaat over haar opa. Die ja, toch lichtelijk een beetje bang was. Um, voor datgene wat uh, ging komen. Omdat hij Alzheimer had. En daar heeft uh, zij een liedje over geschreven. Goed, we gaan uh, gauw verder. Want uh, er is natuurlijk nog veel meer te draaien. Zoals deze een duet van Elena Samen met Ben Forte Laat ons hier maar alleen. Gordijnen dicht Ik zie alleen nog jouw gezicht Beneden hoor ik mensen roepen maar ik ga nergens meer heen nu, zolang jij naast me ligt, samen alleen, en ik weet niet of jij weet. Maar het hoeft niet uitgelegd We weten niet wat het is We weten niet waar we stranden We weten niet hoe het loopt Do it again, you're never gonna end Let me in, American Psycho Over A Mighty Mesh deel 1. Want uh, dat was ook een single die van het album afkomstig is. A Mighty Mesh, want zo heet, die het, uh, zo heet het album. Uh, Life of the party. Life is a party. Ik moet het goed zeggen. En... De marker van de telefoon uh, hebben we ook aan de telefoon. Je hoorde hem al een beetje, Michiel Tuinder. <laughs> hallo. Hey, hallo ja. Ja, hallo. Um, want er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Um, ja, ik, ik heb uh, eerst in, in de Alinea bij 3 voor 12 Noord-Holland, maar ja, daar ben ik ook uh, de hoofdredacteur daar. Had ik al meteen gezegd, is de grote kracht achter Mindy Mes? Klopt dat? Uh, ja, dat klopt. <laughs> uh, het zijn uh, in basis mijn liedjes die ik heb geschreven, uh, uh, ik heb die met. Twee Goede vrienden, uh, Jasper en Bas. Uh, hebben we het eigenlijk met z'n drieën gemaakt? Maar ja. ik, uh, ik, ik ben de aanzet geweest, ja. De ja. Uh, Bas is Bas van Gelderen, de bassist. En de ja. drummer is Jasper Versteeg. Ja. Ja. Drummer en opnametechnicus uh, met de studio. Maar in zijn studio hebben we eigenlijk alles, uh, alles opgenomen. Ja, maar er zit ook nog iets. Uh, ja, er zit ook nog een verhaal aan vast. Want ja. uh, je, het, het zijn reflectieve songs. Over onzekerheid en twijfel, maar je hebt het allemaal geschreven in een periode van burn-out. Wat is hier overkomen dan? Nou, ik, uh, dat is gelukkig alweer een tijd geleden hoor. Ja? Uh, maar dat klopt, het is een jaar of twee geleden zat ik thuis uh, met een burn-out uh, overspannen. Uh, vooral werkgerelateerd, maar dat heeft er vaak ook met, ja, met van alles te maken. Drukte in, uh, in het gehele leven. Hm? Laten we daar maar even onderscharen. Uh, en ik heb toen uh, had ik ineens heel veel tijd, toen ik thuis zat. En ik uh, ben toen liedjes gaan schrijven. Uh, helemaal niet, toen nog niet, met het idee uh, om dat helemaal op te gaan nemen... en uit te gaan brengen en aan de man te brengen, zeg maar. Ja. Uh, maar toen, uh, ja, toen is dat gestart. Toen ben ik liedjes gaan schrijven. Uh, en dat ging uh, goed. Dus het was een beetje, ja, alles kwam er een beetje uit. Ik heb alles een beetje in, uh, ja, in perspectief gezet voor mezelf, zeg maar. Ja. Uh -huh. uh, en eigenlijk heeft dat een tijdje uh, stilgelegen daarna. Ja. Ik had dat gedaan en dat werkte gewoon goed en dat was prima. En uh, een tijdje later ben ik het eigenlijk dus aan bas. Uh, heb ik het laten horen, de bassist. En eigenlijk van daaruit zei hij van ja, ik vind het wel goed. Laten we, laten we toch eens kijken of we het een beetje op kunnen gaan nemen. En toen is eigenlijk dat balletje gaan rollen. En uh -huh. uh, hebben we het opgenomen en hebben we zelfs nog een... Uh, crowdfundingsactie ook nog ja, bij gestart. Had ik ook ergens gelezen, dat klopt, ja. Uh, dat ging ja. Uh, toch redelijk succesvol, had ik begrepen. Nou, heel succesvol. Ja. Uh, je schat natuurlijk een beetje in van, ja, is dit haalbaar wat ik wil? Maar dat is toch wel ook een vraag of dat haalbaar is. Maar, uh, nee, dat lukte. We hebben echt uh, uh, ja, ruim 5.000 euro daarbij opgehaald. Uh -huh. En dat heeft een enorme, uh, ja, enorme boost aan de opnames gegeven. Die waren toen nou, daar waren we een behoorlijk deel mee op weg. Maar we werden zelf zo enthousiast van ja, misschien uh, moeten we proberen of we ergens wat vandaan kunnen halen, uh, financieel. Ja. En dan kunnen we het nog wat uitbreiden, nog wat mooier maken. Uh, dus dat, uh, ja, dat is gelukt, dat is natuurlijk fijn. Ja. We gaan het nu ook op, uh, op vinyl uitbrengen, dat zal nog even duren. Maar in mei uh, hebben we waarschijnlijk een uh, kleine oplage vinyl ook thuis. Uh, ja, dus dat is echt, echt te gek dat dat gelukt is. Ja, even over uh, nog die bijzondere periode wat je gezegd hebt, ja. want je, je haalde het al aan. Je bent ook een tijdje laten rusten. Nou, Dat doet mij denken aan... een wat uh, bekende standwoorder hier... In, uh, waar, waar wij deze uitzendingen uh, doen. Dat is ja. Jan Lammers. Die zei op een gegeven moment... topsporters hebben daar wel eens last van. Dan leggen ze een bepaalde druk. Maar je moet op een gegeven moment... Uh, je, jezelf een keer met rust laten. Volgens mij ja. geldt dat hier dus precies hetzelfde... met, uh, met het maken van dit uh, muziek. Je zit in een burn-out. Uh, dan, uh, dan zit je ook uh, na te denken van... ja, weet je... Uh, leg ik niet te veel druk op mezelf. Uh, laat je, heb jij jezelf ook met rust gelaten in dat opzicht? Ja, ja eigenlijk wel. Dat klopt dus wel mooi dat, ik dat, zo, dat hij dat zo ziet. Ja, dat, dat klopt wel. Ja? Uh, ik had het liever op een wat uh, subtielere manier... Uh, dat het tot me was gekomen dat ik dat moest doen. Maar mm. uh, dat is nu zo gegaan. Uh, ja, dat klopt wel. Er is wel. Dat duurt natuurlijk eventjes. Maar er is wel inderdaad een bepaalde rust... En ja, hoe noem je dat? Een periode van reflectie uh, uh, gekomen. Uh, die heeft tot het album geleid en, en voor mezelf ook. Ik ben met het werk wat ik toen deed, ik deed veel productiewerk in muziek mm -hmm. en in de cultuur. Uh, ik ben nu bezig uh, muziekdocent op een basisschool te worden. Ja. Dus uh, die periode heeft wel het een en ander in, uh, ja, in beweging gezet. En daar ben ik nu heel blij mee. Dat dat ja, uh, je ziet als het ware toch ook een bepaalde levensles met een burn-out. Want wat haal ja. je er nou eigenlijk uit in dat hele verhaal? Zeker, ja dat klopt. Dat klopt. Ja, wat haal je er voor jezelf uit wat, wat jou is overkomen met die burn-out? Wat, wat heeft dat met je gedaan? Ja, um, nou, ja hoe, zou ik even, hoe moet ik dat nou schrijven? Ja, je gaat, gaat toch een beetje meer naar de kern van ja, wat wil ik nou eigenlijk? En, uh, niet dat ik nou alleen maar dingen deed die ik niet wilde. Hmm. Um, maar je schrijft toch ja, misschien wat leukere en wat creatievere dingen, misschien toch een beetje van je af, omdat het niet zo praktisch misschien soms in je leven past. Uh, en nou ja, ik ben wel blij dat ik daar uh, een andere keuze, nu een iets wat andere keuze in maak, dat ik daar veel meer, uh, veel meer mee bezig ben. Ja. Uh, dus dat dat besef, dat je ja, boh, echt moet doen wat je echt graag wil doen. Ja. Krijg je er ook energie van? Ja, voor de hand liggend. Ja, zeker. Heel veel. Ja. Heel goed. Ja, man. Ja, ja, uh, en is niet, uh, ja dat, dat, dat moet haast wel. Uh, maar is het dan ook de, de plannen met mini-mes meer dan alleen maar het album uitbrengen... en dat jullie misschien ook denken aan optredens of wat dan ook? Nou, we hebben nu nog een andere optreden staan in, uh, in Amersfoort. Dat is wel wat we nu hebben staan. Uh, maar er staan wel een aantal dingen uit... Uh, of ik het als een heel groot uh, ding zie, dat ik echt alleen muziek ga maken, dat, dat zie ik denk ik niet zo snel gebeuren. Nee. Uh, ik heb een tijd ook wel gedacht, ook al met andere vrienden van me over gehad, van ja, wanneer ben je nou muzikant? Ja, dat, dat ben ik natuurlijk eigenlijk al lang. <laughs> en eigenlijk is daar, daar ben ik heel blij mee. En of daar nou uh, ja, een hele carrière... Uh, alleen maar muziek aan vasthangt. Uh, ja, dat denk ik eigenlijk niet. Uh, maar ik wil gewoon, ik ben op zoek naar een mooie, uh, mooie combinatie waar ik dit gewoon goed kan blijven doen. Uh, en daarnaast een baan, en het liefst uh, die iets met muziek te maken heeft. Ja, ja, ja. Dan zit ik ja. daar heel goed uh, op het moment Ja, uh, lukt dat? Zeker. Het is nog een beetje een, een overgangsfase, maar ik doe ik doe dus een. Uh, studie aan het conservatorium, een eenjarige studie om uh, docent te worden, muziekdocent, en daar loop ik nu stage voor. Uh, dus dat begint zo langzaamaan, uh, zo langzaamaan uh, ja, te, te werken en dat gaat, dat gaat heel goed, dus uh, dat, dat, is wat ik, uh, dat is wat ik ga doen. Ja, nog, nog iets. Uh, waar ken jij Bas van Gelderen van en Jasper Versteeg? Uh, Bas, die ken ik echt al mijn hele leven. Dat is de eerste uh, een van de eerste jongens waarmee ik ooit in een bandje ben uh, gestapt. Mm -hmm. Toen we een jaar of zestien uh, waren. Uh, ik heb eigenlijk met heel veel mensen gespeeld, maar eigenlijk in al die bands, nou, bijna al die bands zat Bas ook. Uh, en Jasper kennen wij van een uh, nou ja, van die bands waar ik met Bas in speelde. Mm -hmm. uh, hebben we hebben bij hem in de studio een aantal dingen opgenomen. Uh, dus ja, uit, uit het muzikanten circuit, zeg maar. Ja, dan even die muziek. Want ik omschrijf ja. het als indie. Maar is dat ook indie? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Uh, ik vind het lastig om daar echt een label op te plakken. Hm. Uh, we doen het wel zelf, dus independent, ja, dat, dat klopt wel. Uh, ja, we hebben eigenlijk een beetje de benadering is eigenlijk een beetje. Uh, wat ik al zei vanuit de liedjes, die heb ik gewoon zelf in mijn eentje op een akoestische gitaar, soms op de piano, ja. uh, geschreven. Dus daar start het. Ja. We hebben echt per liedje gekeken, ja, wat heeft dit liedje nou nodig? En sommige zijn een stuk steviger, zou je bijna rock kunnen noemen. Ja. En sommige zijn wat meer uitgekleed. Um... Ja, het is... dan blijft het eigenlijk toch sing songwriter Ja. Dat kan. Ja, klopt. Ja, want als je het gewoon op een akoestische gitaar uitwerkt... dan is het dan voor mij singer-songwriter. Ik kan er ook niks meer van maken dan... In de opnames zijn het soms een aantal liedjes natuurlijk wel steviger. Maar toch, jij schrijft natuurlijk de teksten... maar dan ga je de muziek maken. Maar wat brengen deze twee heren dan op een gegeven moment in? Eh... Nou, behoorlijk veel hoor. Uh, die zijn een heel duidelijk uh, klankbord voor mij. En zeker met Bas ben ik als eerste begonnen. Uh, omdat we elkaar al zo lang kennen, voelen we elkaar goed aan. Mm -hmm. En eigenlijk heb ik met hem samen uh, begonnen simpele demo's te maken. Dus daar maak je dan veel, samen eigenlijk al veel keuzes. Ik heb iets in mijn hoofd, maar Bas is wel iemand waar ik, uh, als hij daar kritiek op heeft, dat, uh, dat snel aanneem. Ja. Uh, dus eigenlijk hebben wij samen heel erg de basis van de liedjes... Uh, ja, hebben we gewoon demootjes van gemaakt en de schetsen gemaakt. En met Jasper erbij, ja, is dat nog weer een stapje. Toen waren we een stapje verder, maar die is erbij gekomen. Zijn we een paar keer gaan repeteren en heeft hij weer zijn inbreng gehad. En Jasper heeft natuurlijk ook als, uh, Jasper heeft alles opgenomen. en als als studiotechnicus en heeft de mix gedaan. Dus daar weet hij ook veel meer van dan wij weer vanaf weten. Dus nou. ja, zo komt het eigenlijk allemaal. is het een beetje samengekomen? Ja, heeft het ook uh, toekomst? Uh, smaakt dit nou meer? Willen jullie meer gaan uitbrengen? Zeker. Zeker, uh, maar nu uh, eerst spelen, zondag, ja. hebben we dus de release, uh, release show staan in, uh, in Amstelveen, in Anna Kerk. Uh, en ik heb wel wat nieuwe liedjes op de plank liggen. Ja. Uh, ik denk wel dat het even zou duren voor we daaraan beginnen. Ja. Maar uh, ik blijf altijd wel liedjes schrijven, dat heb ik altijd gedaan, dus uh, daar komt zeker wel meer aan. Ja. Nou, uh, de allerlaatste vraag is, waar kunnen uh, de mensen A Mighty Mess vinden op het wereldwijde web? A-Mighty Mess.com uh, de website, uh, Instagram. Uh, a heet ook de Instagram-pagina. Dat is heel duidelijk. Dat zijn uh, de twee beste plekken. Wat zeg je? Dat zijn de twee beste plekken. Helemaal goed. Komt. Ja, dan gaan wij uh, even nog een track laten horen van uh, het album. En dat is Use the Adrenaline. Benk Penel heeft het uh, keihard kuren... want normaal um, gesproken krijg ik altijd het uh, gesprek terug... maar dit keer dus niet. Use the Adrattling was dat van Mighty Mess door met uh, degene die volgende week hier live gaat spelen... en dat is ook uh, geen onbekende, dat is namelijk Lisette Aviva... en deze single die hebben we gewoon helemaal over het hoofd gezien. Die is in februari uitgekomen en dat heet stutter Shudder and Stumbling... And lips so afraid that my tongue trips my wrestler's eyes swinging through the room to this same old tune shortness of breath wheezing through my brick chest there's a fire in my body, I know There's something in Your turn take what you deserve it's the price for all your pain and say say goodbye to your mom and dad they can't stop you they hold you back no more you're on your Where you wanna go, follow the siren's call and go meet the devil at that crossroads. Are you willing to give and give your soul? But cheap? Ik een prevent luisteraar ben van allerlei andere radioprogramma's. Dat blijkt wel, want dit heb ik op de zaterdagmiddag bij collega Maarten Verduin bij RPL Woede voorbij horen komen. Waren ze live te gast? En een van de twee vertelde: hé, hey, we hebben hier een videoclip in Zandvoort opgenomen. Ja, dat vond ik dan wel aanleiding om dan ook even mijn vinger op te steken tijdens de uitzending. Heb ik ook gedaan en uh, dat vond ik wel grappig dat ze dat uh, deden. En het uh, de tweede al, dat uh, schijnt. Een nou, schijnt. dat weet ik bijna met de, de grootst mogelijke zekerheid... dat ze in Amsterdam zich verblijven. Dan tellen ze dus ook mee voor de 3 voor 12 Noord-Holland. Want die pet die heb ik ook op. En Damn Alone is het. Daar heb ik het over. En het nummer dat heet In Your Art. Uh, maandag komt er van dit een uitzending van deze uitzending. Een samenvatting op de website www.altfm.nl en dan zal je die videoclip die hier dus in onze achtertuin is opgenomen uh, zien. En daarvoor hoorde je Lisette Aviva... Met haar nummers Shudder Stumbling. En zij was een van de gasten van Sam Sexton... tijdens een Sexton Sunday Sounds van een tijdje terug alweer. Maar goed, daar zat ze in. En toen hebben we de afspraak gemaakt dat ze komende donderdag... dus volgende week hier live in de studio gaat spelen. En dan gaat ze een aantal nieuwe nummers laten horen. Dus dat kan ik hier nu nog verklappen. En het is dan ook de eerste 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van dit jaar. En deze dame heeft dat the ook nog gedaan, Christy. Je zingt er. In de ritme van de tijd. In de prelude to morning light. Een melodie echoes through time. It's powerful. When the thunder rolls It's delicate when the wind blows It has the quality to touch your soul There's a symphony in a single note zeg dan gedaan volgorde of niet zie je wel of niet ben je fel of heel Wat nou als het niet meer zo goed aan elkaar past? Wat heb je dan aan wat er vaste lijkt? Blijven plakken en te bang om los te laten Wat als je wel alleen kon zijn? Hou je van? Of heb je verdriet? Je bent een man Als dat is wat jij ziet Simpeler gezegd dan gedacht Alles kan kapot en tijd is een kracht En wat nou als het niet meer zo goed aan elkaar past Wat heb je dan aan watervaste lijn Blijven plakken en te bang om los te laten wat als je wel alleen kon zijn Simpeler Gestild dan verwacht loopt als een aard En wat nou als het niet meer zo goed aan elkaar past Wat heb je dan aan te lijn Blijven plakken en te bang om los te laten Wat als je wel alleen kon zijn Wat als je wel alleen kon zijn Wat als je wel alleen Every other day you try to be a straight From the past that keeps knocking on your door Hey, it is okay that you had to walk away To find your own version of life And not what they forced on you Dit is de eerste van drie nieuwe singles die je voorbij hoort komen. Dit komt morgen uit van Pien, de nieuwe single, San. Daarvoor hoorde je de single die vorige week is uitgekomen van Losse Jos. Ja, hij is ook weer terug met Simpler. En daarvoor hoorde je, en dan moet ik weer even goed nadenken... ...dat die uh, Christy, die hebben we daarvoor uh, nog gehoord. We gaan op naar uh, het einde van dit fijne uur. En dat doen we om een beetje in de stemming in te komen. Want straks in het laatste uur uh, mogen wij een week van tevoren al de nieuwe single van PJM Bond laten horen. Die kennen we nog van de tijd dat hij in The de Lion zat. What a nice surprise. Take another home